Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op ASR.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Deze week in de bonus: alle Vivera 1 plus gratis. Alle Konimex, Cotan en Lee Key 2 plus gratis. Alle Starbucks capsules voor een espresso 10 stuks 3 plus 2 gratis. En alle Amer maaltijden 1 plus gratis. De meeste en de beste Dat aanbiedingen. Lekker een mijn naam is Sherlock Holmes. Dat is een unusual naam. Young Sherlock, een nieuwe serie van Guy Ritchie. What's game I we claim today? Ontdek de oorsprong... Steven. Those days are surely behind me. ...van het Iconische Meesterbreid. That has been...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 Met het nieuws. Het is 8 uur. Ketel. Goedemorgen. Zometeen landt op Schiphol een vlucht met tientallen Nederlanders... die gestrand waren in het Midden-Oosten. Ze zijn door KLM opgepikt in Oman. Duizenden andere Nederlanders zitten door de oorlog in de golfregio nog altijd vast. Buitenlandminister Tom Berendsen drukt ze op het hart om niet zomaar rond te gaan reizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Libanon zijn zeker elf mensen om het leven gekomen. Vijf doden vielen toen in Baalbek een flat werd getroffen... Reddingswerkers zijn daar bezig om mensen onder het pijn vandaan te halen. Er zijn zeker 15 gewonden. Bij Beirut werd onder meer een hotel geraakt. Odido moet veel beter en ook opener met klanten communiceren... over het enorme datalek en duidelijker excuses maken. Dat zegt een expert in het AD. Volgens hem moet Odido erkennen dat hun beveiliging niet op orde was... en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Met wat ze nu doen stralen ze geen betrouwbaarheid uit, zegt hij. En de meeste lijsttrekkers bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn man, maar 30 is vrouw. Sowieso ook op andere plekken staan veel meer mannen dan vrouwen op de lijst. Iets wat Stichting Stem op een vrouw maar jammer vindt. Eerder kwam natuurlijk al naar buiten dat qua naam Jan het meest op de plei staat. Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Woe! Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, 1344 Jannen. Zo. Echt... Absurd. toch. Dat niet Jan en Alleman, Dat is alleen maar Jan en Alleman. Jan en Jan en Jan en Jan. Het weer nog veel zon vandaag. Alleen in het zuiden kan het nog wat mistig zijn. Van noord naar zuid wordt het 8 tot 17 graden. Ja, dat scheelt er al? Enorm. Dat zou ik dus uitgaan, ik. Ja, dat zie je wel hè. Je toch wat kiezen? Wat trekken we aan? Wat trekken we aan? Een, uh, ik denk toch een jas die uitkomt. Uitkomt. ja heel goed. Die, die, die, die jas die eruit nou gaat. Nee, slim. 50 vertragingen staan er momenteel. Dit zijn de grootste problemen. De A1 en Amersfoort bij Hoeveelaken. 27 minuten. A4 Den Haag, Rotterdam bij Delft, door een ongeval een half uur. En ook een half uur op de A13 Rotterdam-Rijswijk bij Delft Zuid, thuis de hoofdrijbaan afgesloten door opruimwerkzaamheden.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 Goedemorgen. Want back the Zijn je vrienden van Veronica met uh, ectom in de Morgen? En uh, we moeten even uh, ons, onze sympathie uiten voor uh, hooikoortspatiënten. Oh <hums> Het is vreselijk. Maak je borsten maar nat. Want het nice-seizoen is weer begonnen. Ja, en het zijn dus steeds meer hooikoortspatiënten, heb ik het idee. Ik heb het idee dat steeds meer mensen om me heen daar ook last van hebben. Ik zelf ook trouwens. Het, je kunt het eigenlijk niet meer ontwijken. Nee, er is geen ontkomen aan. Er zijn steeds meer pollen in de lucht. We hebben er ja. allemaal last van. Ja, we hebben laatst een poll overgehouden, online ook. En dat bleek uit die pol kwam ook naar boven, dat er steeds ja. meer hooikoortspatiënten zitten. Let's not de poll, werd altijd we hebben. Zeker in het oosten en zuiden van het land uh, is er vanaf donderdag sprake van hoge concentraties. Aan zweven stuifmeel. Wow. Ik Ben er gewoon bang van. Ja, ik maak het wel heel ernstig. Maar het is niet best. Dus ik hoor iedereen weer niezen onder zijn de sterkte, jongens. Dat wordt een heftig seizoen. Ik heb ook in het kader Denise Williams al gedraaid het vorige uur. Met... Ah, mooi. Ondertussen heeft Marijke een hele heftige nacht uh, gehad. Want uh, terwijl Marijke aan het slapen was... Uh, waren er allerlei scooters gejat en weer teruggekomen. Ja, dat is ja. een heel raar verhaal. Wat is dat nou weer? Ik kwam gisteren thuis, stond de scooter er niet. Dus wij zijn daarvan uitgegaan, scooter gejat, aangifte gedaan. Je weet hoe dat allemaal gaat. En vervolgens ben ik gaan slapen. En toen ik vannacht wakker werd... had Jos blijkbaar een telefoontje van de politie... en de scooter was weer gevonden. Een paard is in de straat, je hebt alles gemist. <laughs> Zo'n naam gevoel dat je wakker wordt en denkt, hè? heel verhaal politieman gesproken buurman had getipt waren allemaal jochies op een fatbike die hadden geprobeerd onze scooter kapot te maken. Onze scooter ah, ja. gaat net harder dan een fatbike. Ja, Natuurlijk, ik, het ik niks, dat hoor. het een heel raar verhaal. Maar goed, onze scooter is nu dus kapot en nu kunnen we er niks meer mee en dat is allemaal gebeurd toen ik op één oor lag. Is heel gekke gebeurtenis. Je dacht dat het een droom was. Ik dacht dat het een droom was, maar volgens mij is het echt gebeurd. Het is echt gebeurd. En toen we iets doen. Um, nou, als je nog wat over hebt voor een nieuwe scooter. Ik heb nog een fatbike over. Oh, oh ja. Dat is misschien ja. nog wel ik leuk. Ik heb nog een standaard. Oh, nou. Zo komen we er wel. Vier? Een beetje sprokkelen. En we maken ons zorgen over energie. En tanken wordt binnenkort zo duur... dat je als je je auto volgooit... dat die meteen het dubbele waard is. <laughs> dus hoe moeten we in Godes nou verder? Zometeen hopelijk wat antwoorden erop. Mocht je zelf een vraag hebben... rondom benzine of energie... En dan kan ik me iets bij voorstellen. Moet je, moeten we overstappen, broer? <laughs> Wat moeten we doen? Is die tijd dan toch gekomen? Laat het weten. Via de app. We gaan zo even kijken of we ons kunnen kalmeren. Je bent net wakker en je hebt er weer zin Daar in. in. of I'm yeah. Let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh, yeah, you got a higher power, and she really saw me. I wanna know. Electric. Yeah. This boy is electric and you're sparkling The Universe connected And I'm buzzing Night, night of the night. night This joy is electric This joy is electric and you're circling through I'm so happy that I'm alive Happy I'm alive at the same time as you Cause you got a higher power Got me singing every second Dancing every hour Yeah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 Ekdom op Veronica. Kent u die uitdrukking? Gerard Ekdom op Veronica. Street Preachers. A motorcycle emptiness. Dat betekent een lege tank. En je zou maar moeten tanken nu. Oh jongens, het is homeless in het Midden-Oosten. En dat heeft meteen invloed op een motorcycle emptiness. Onze gas- en benzineprijzen gaan omhoog. Veel mensen maken zich zorgen dat ze de kachel niet meer kunnen aanzetten... dat ze geen kilometer meer kunnen rijden... zonder een tweede hypotheek te moeten aanvragen. En die paniek merkt ook de man die wij aan de telefoon hebben... hij is van vergelijkingszeit gaslicht.com... wordt overspoeld met vragen van consumenten... met angst voor hoge rekeningen. Het is Ben Woldering. Goedemorgen, Ben. Goedemorgen. Ik zie een stortvloed aan uh, allerlei berichten... ook aan tegenstrijdige berichten over energiecontracten. Mensen schijnen massaal over te stappen. Uh, pff, kortom, help ons, Ben. Wat moeten we doen? Ja, eigenlijk zien we sinds afgelopen zaterdag dat uh, heel veel Nederlanders op zoek zijn naar een uh, vast contract. Uh, ja. Ja, dat is ook wel te begrijpen, hè, want uh, mensen uh, ja, die, die zijn op zoek naar een stukje zekerheid. Die uh, hebben een aantal jaren geleden nog scherp op het netvlies staan dat de prijzen uh, uh, ja, snel omhoog gingen. Zo, we willen door de oekraïneoorlog uh, natuurlijk hè, was dat. Exact, ja. exact. En daar is dus absoluut nog geen sprake van op dit moment, maar mensen zijn dat niet vergeten. En uh, dat betekent, uh, ja, we zien heel veel interesse in, uh, uh, ja, bij consumenten in die vaste contracten. Maar is het uh, nog, nog paniek om niks? Of, uh, want wanneer moet je wel overstappen en wanneer niet vooral? En dan uh, eigenlijk uh, uh, is ons advies van kijk echt naar je eigen situatie. Dus uh, uh, kun je ja, tegen een stootje, zeg maar, of uh, uh, vind je het uh, prima om op een dynamisch tarief te zetten dat de tarieven continu heen en weer gaan. Nou uh, ja, dan.. Uh, dan zou dat een, een goede optie kunnen zijn. Maar wil je minder risico lopen en uh, gewoon zekerheid hebben... dan uh, ja, als je het vastzet, dan weet je gewoon voor één of voor twee of drie jaar... Uh, waar je aan toe bent. Dan, ja. Ja, we zien op dit moment dat 93% van de mensen uh, op gaslucht gewoon kiest voor een vast contract. Dus uh, ik hoop dat dat antwoord geeft op je, op je vraag. <lacht> ja, precies. Ja. Nou, ik kan me voorstellen, als je dat nog niet hebt gedaan... en je wilt dat nu doen, ben je dan duurder uit... Mm, ja, in die zin worden prijzen ook van vaste contracten... Eh, dus voor nieuwe klanten die daarop instappen... elke eh, dag en soms zelfs meerdere keren per dag eh, bijgewerkt. Dus eh, gisteren hebben we bijvoorbeeld eh, eh, ja, 350 wijzigingen met het team moeten verwerken... aan eh, nieuwe energietarieven. Eh, dus dat laat al zien. Hè, er zijn een, uh, 50 energieleidsfanciers in Nederland. Dus uh, ja, dat gaat om meerdere wijzigingen per dag... Ja. Uh, het moment dat je ja, kiest voor een bepaald contract met, met zo'n tarief... dan is dat ook echt het tarief wat je krijgt. En, uh, ja, we zien de afgelopen dagen dat er zo'n tientallen euro's per maand bijgekomen is. Ja. Uh, dus uh, ja, afgelopen weekend uh, uh, ja, lag het... Tientallen euro's lager dan nu. Maar in die zin, het is veel geld, maar het valt nog mee als ja. je het vergelijkt met uh, nou ja, een aantal jaren geleden. Uh, toen echt de energierekeningen. Uh, ja, dat was feest, ja, ja, dat weten we nog. Ja, nou. Mijn god zeg. Dus mensen kunnen sowieso even aankloppen bij jullie. Dan weet je het eigenlijk direct. Gaslicht.com is dat, hè? Yes. Ja, okay. we zitten, we zitten ja. met een groot team uh, daar. Uh, Heel goed, daar die nemen de telefoon op. En nu schijnt het ook aan de pond natuurlijk een drama te worden. Uh, er worden al prijzen van boven de 3 euro genoemd voor een litertje euro 95. Maar die benzine zit nu toch wel nog in de tank. Hoe kan het nou dan dat binnen een kwart, uh, kwart dag al die prijzen omhoog gaan en nooit meer naar beneden? Ja. Ja, inderdaad, die drie euro, dat was een soort uh, zwart scenario... wat Rabobank heeft ge geschetst wat er zou kunnen gebeuren. Maar uh, op dit moment zien we aan de pomp... Uh, eh, prijzen van uh, ja, uh, boven de twee euro per, uh, per liter. En ook uh, uh, ja, dat zijn natuurlijk forse, forse bedragen. Die, die stijgingen, die zijn... Uh, uh, ja, voor een consument is het soms moeilijk te begrijpen. Omdat je denkt: hé, hey, het zit toch al onder dat tankstation in die tank? Dus, ja. ja. Die tankauto heeft, heeft dat toch al vervoerd? En, ja, uh, maar het wat zit ik er in, is ja. dat? Uh, ja, exact. Maar ja, de oliemaatschappijen die, eh, denken toch vooruit. van ja, Er moet eh, over een paar dagen weer een nieuwe tank kopen eh, komen. En eh, ja, die, eh, die vaten olie die kostte gewoon op de wereldmarkt eh, vandaag een stuk meer dan gisteren. En gisteren meer dan eergisteren. Dus ja, ze anticiperen daar eigenlijk al op eh, door eh, nu de prijs aan de pomp te verhogen. En ja, wat vervelend is, is dat bij een verlaging, dat vaak met een vertraging van een week eh, gebeurt... Uh, en bij een verhoging uh, sneller. Uh, maar dat heeft ook met een stukje risico te maken. die ja. de auto maatschappij gewoon niet willen, willen nee. lopen. Boeverzet het. Nou goed, hoe dan ook. Uh, uh, Laten we voorlopig in ieder geval even rustig blijven, Ben. als ik jou zo hoor. En. Uh... De soep wordt nooit zo duur gegeten als die wordt geserveerd. Zoals ja. oh, hij nee, op de rekening staat. Richting een nieuwe kabinet, uh, misschien die btw op uh, energie van 21% naar oh, 9%. Ja. Dat, Want, Dat uh, zou wel kunnen. Hè? De, de overheid verdient ook lekker mee met die 21% uh, op deze manier. Even een belletje richting Den Haag, stel ik voor. Uh. Exact, exact. Ben, hartelijk dank. En uh, zet, hem op, zet hem op bij gaslicht.com. Jullie hebben het vast uh, lekker druk deze week. Absoluut. Dankjewel. Heel ja, goed. Het was uh, de lichtwijzer Ben. We kunnen altijd bellen voor een energiek gesprek. En over energiek gesproken. Zullen we gewoon even een uh, klassieker van vroeger draaien? Earth, wind en fire. Fantasy. Fantasy. van Annie Mijn god, Geer. Ja, het komt een Godeslaan. beetje door de, de luisteraar Stop. Naomi Bunkers. Die ja. zegt, kom op, Gerard, doe de uithaal. Zojuist dus, ja, dus nou, gedaan, Naomi. En het haalt niks uit, zie je wel. Zing. Oeh. De even een kleine Philip Bailey. Het was uh, Fantasy Earth, Wind and Fire. Het is uh, zometeen weer tijd om geld te verdienen. 150 euro ligt hier. En die kun je uh, bij elkaar zingen in Zing Na de Ping. En het enige wat je hoeft te doen is jezelf kwalificeren om mee te doen. En dat doe je door dit af te zingen naar de ping. Zo, mijn bop hè. Nou, hoe gaat het verder? Je mag deze dingen sturen via de radio Veronica app. Zal ik er nog één keer. Nou, nog één keertje dan een geek. Geek, draai er nog een keer. Heel hè? Geek. Hoe gaat het verder? Je mag het inzingen en sturen via de app. En uh, dan mag je zo zometeen meespelen met de zing naar de ping. Dat zou toch leuk zijn? Misschien wil je naar geld. En zo niet, dan wil je een kurketrekken. Dat is toch fantastisch? En uh, zo meteen het nieuws van half negen. Wat zit daar allemaal in? De eerste KLM-ophaalvlucht uit het Midden-Oosten is geland. En de McDonald's gaat om een gekke reden viraal. Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999. Zie je het al voor je? Planten die uitschieten, het gras frisgroen, de eerste gekleurde bloemen, eindelijk weer de tuin in, het zonnetje pakken. Alles boeit op met wat hulp van jou en van welkoop. Een mooie tuin, welkoop, weet wat te doen. Vertrouwd sinds 1999. Nu alle welkoop eigenmerktuin en potgrond, 2 plus 1 gratis.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 De Veronica met verkeer. 30 vertragingen en dit zijn de langste. De A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoeverlaken. 19 minuten. A12 Den Haag Utrecht bij Boerden. 20 minuten en de A32 Heerenveen Leeuwarden bij Leeuwarden Zuid. Daar is de verbindingweg afgesloten. En uh, nou ja, eigenlijk is de hele weg gewoon afgesloten. Duurt tot 6 uur vanavond, dus dat is een bende natuurlijk. Een half uur vertraging vier over half negen zeggen. Het zijn de headlines het Rijke Ketel. Goedemorgen. Op Schiphol is de eerste ophaalvlucht van KLM geland met tientallen Nederlanders die gestrand waren in het Midden-Oosten. Door de oorlog in Iran wordt er van en naar de golfregio amper nog gevlogen. Er komt een uitvaart van drie dagen voor de omgekomen Iraanse leider Ayatollah Ghamenei. Dat hebben Iraanse staatsmedia gemeld. De plechtigheid begint vanavond in het centrum van Teheran. Er zijn de afgelopen jaren lang niet zoveel nieuwbouwhuizen bijgekomen... als gemeenten in de planning hadden. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat gemeenten gemiddeld... een kwart van hun nieuwbouwplannen niet van de grond hebben gekregen... En even een video die je ongetwijfeld nog wel tegen gaat komen vandaag. Oh, ja, gaat er iets viral? Nou, er gaat iets viral van de McDonald's. Te weten, de CEO van de McDonald's... die uh, als lunch een nieuwe burger eet. De Big Arch Burger. Kalk oh. Kalkante uitjes, twee runde burgers. Het is uh, oprecht, denk ik, best wel lekker. Tot zover helemaal prima. Maar, maar kijkers vreten het niet... Die vreten het niet. Die wat het niet. wat Die, <laughs> Die denken, deze man heeft nog nooit van zijn leven een McDonald's burger gehad. Hij kijkt er ook naar. Het is een gigantische burger, dat zegt hij ook. Wat een gigantische burger. Hij zegt ook, ik weet niet hoe ik hieraan moet gaan beginnen. Het, is ontzettend maar het, het lijkt alsof hij letterlijk niet weet hoe hij er nou moet beginnen. Want hij heeft hem met één hand zo vast. Ja. En met die andere precies zo gedraaid. Oh, dat klopt helemaal niet. Hij, hij houdt hem vast. Ja. Ik weet niet hoe jij een baby bijvoorbeeld vast had, Maar de eerste keer dat je een baby vast had, weet je ook niet hoe dat moet. Krampachtig dat is hij met ja. burger. Krampachtig houdt hij hem vast. Ja, ja. Aan de achterkant lijkt alles er bijna weer uit te vallen. En dan neemt oh, ja. hij vervolgens het minuscuulste hapje. Dat ja. je ooit van je leven iemand hebt zien nemen van zo'n burger. En dan staat een al klaar. Dat is een al klaar inderdaad. Ja. Nou, mensen zeggen van hij weet gewoon wat erin zit. Dus hij eet. Het eigenlijk nooit. Ja, het is echt slechte reclame. Echt heel grappig. Er komt nog een, een stukje saus op zijn vinger. Dan schrikt hij ook een beetje van. O, o. <laughs> en dit is dan de CEO van McDonald's. Ja, ja die heeft overduidelijk nog nooit zo'n burger gezien. Oké, okay, dus deze moeten we even gaan bekijken als die voorbij komt op je timeline. Ja, ik denk dat iedereen die luistert dit nog wel gaat tegenkomen tijdens het scrollen vandaag. Het is ontzettend ongemakkelijk. Ik denk nu dat als, als er mensen op de snelweg die gele M zien, dat ze toch denken: Oeh, daar ga ik eens even... Ja, ja dat heb ik al ontbeten. Het weer dan nog. Vandaag veel zon. Alleen in het zuiden kan het nog wat mistig zijn. Maar van noord naar zuid, het verschilt behoorlijk vandaag. Nou hè. 8 tot 17 graden. Wat trek je dan aan? Och, ik zat midden in een kandidaat. Dat klinkt heel ransom, maar dat valt mee. Uh, maar ik ben iets vergeten. We slisteren in the sun. Komt er, komt er. We couldn't wait for night to come. Komt to hit that sand and, play. Some and roll. Zo, so, toch nog gedaan. Heel goed. Kid Rock. Ja. En uh, daarvoor draaien we Blinde Carlisle. Want er is gewoon geen Blinde Paniek, maar wel Blinde Carlisle. And heaven is a place on earth. Sing. Sing. Het is weer zover, lieve mensen. We gaan weer zing naar de Pink spelen. Yeah. Ja, wordt nog even voorgeschoten dan een aantal fragmenten. Drie op precies te zijn. En elk antwoord is goed voor 50 euro. Maar je mag ook bij elke ronde stoppen. Maar ga je door en heb je het fout dan blackout houdt of weet je niet meer? Dan verlies je al je geld en krijg je de ekdom in de morgen: Kurkentrekker! En die ligt lekker in de hand. Ja, bedankt. En vandaag spelen we dat met Jamie uit Ijmuiden. Hallo. Hallo, Jamie. Goedemorgen. Goedemorgen. 21, lentesjong en visfileerder. Ja, klopt. En hoe ruik jij s'avonds? Uh, nou, hopelijk fris, want ik douche wel regelmatig. Oh, dat dus. wel. Ja, ja, je ruikt heel vis. fris. Ja, ja, ja, dat is wel belangrijk. En wat ja, is? Vis, en, ja, ja. Wat fileer je het meest? Uh, makreel en uh, zalm. En dat uh, ja, wisselt af en toe wel eens af. Oké, okay, en doe je dat bij een vishandel of doe je dat in een restaurant? Of, hoe moet ik dat zien? Uh, nou, ik werk in een productiebedrijf, maar wij hebben dus ook een sushi-restaurant. Dus oh. um, de vis die ik snij, wordt vooral opgestuurd. Maar een deel daarvan gaat dus ook gewoon naar het restaurant. Oké, okay. en lust je het zelf dan ook, of ben je er helemaal klaar mee? Ja, ik, ik ben dol op vis. Ik dol? zie het te veel, maar ik kan het echt wel blijven eten. Heerlijk, en heeft iemand een grap? mackerel even langs, nog gemaakt vandaag. Nee, nog niet, okay. maar die ga ik wel onthouden. Nou, die zal hem wel uh, gemaakt worden namelijk. Um, ja, vast wel. Jij mocht in ieder geval meespelen, want uh, Jamie, jij hebt uh, gezongen... maar laat even luisteren wat er allemaal binnenkwam... want het ging om dit fragment. One heart. Let's get together and feel alright. Alright. Mooi. Maar Jamie, jij hebt pas echt... Ongelooflijk goed. Mooi, mooi, mooi zeg. Wat lief. Dank je, dank je. Ja, prachtig. Jij veranderde ook echt in een mooi daarna, hè? Ja. <lacht> ik, ben ik ben ook wel Bob Marley fan hoor. Oh, ik ben Bob Marley fan, nou dat komt er mooi uit. Dan uh, kunnen we nu officieel beginnen. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar okay. voor. Voor 50 euro zing na de pink. So so Baby, it ain't over till it's open. Ja, heel goed Lenny Rabbits. Ga je door? Ik ga door. Oké. Okay. Komt hij aan voor 100 euro? We a trap. Oh nee! Oh nee! Nee! En het is oh nog nee. wel. Het is Elvis. Moet je jou toch aanspreken? Yes. Ik weet het, en mijn oh, collega oh. is zo'n fan. Het nee, is zo nee, erg. Nee. Ik ga het nog één keer laten horen, Jamie komt nog één keer terug. Oh, je kan het, je kan het. Ik kan Because I love you too much. Ook haar? Nou, je too much, Komt hij toch in het hoofd, hè? Zie je nou wel? Ja, ja het, moest even, even, het parkje moest even vallen. Oh, de elvis Ouh. moest even gaan zwemmen. Ja. <lacht> nou, uh, oe, ga je door. Nou, ik zou ik het toch maar wagen. Ja toch, ja, je, bent nu, uh, je bent nu over de drippel heen, hè? Wat ja, ik, ik moet wel. Oké, okay, voor 150 euro. Zing naar de Ping. Have to try, have to trust, I have to cry. Eerst in het water op het einde. Heel goed, heel goed. Oh my god. Jamie, 150 euro is gelukt. Ja! Yeah! Ja! Wat goed. Heerlijk, kun je nog meer uh, oh, Ik ververen. ben ik blij. Dat is prettig. Uh, dat betekent dat, uh, dat je ook mag bepalen welke weg we gaan draaien. Maar ik denk dat je voor Bob Marley gaat, of niet? Ja, dan ga ik wel voor Bob Marley. Ja, daar ben je fan van, dus dan gaan we die maar draaien. En dan zorgen we ja, dat ja, het ja. geld naar je toe komt. Nou, wat goed, dankjewel. En wat gezellig dat je erbij was, Jamie. Dankjewel, nog een fijne dag. Dankjewel, jij ook een hè. Doei. doei. Dus bye, bye. Bob Barley, Noël One Love Veronica. One Love. One Love. Zonnetje erbij. Lekker hoor. Bob Marley. De Wailers. One Love. JB won 150 euro. En was daar ernstig blij mee. Kan ik me niet meer voorstellen. Eh... Uh... Binnenkort gaan we iets bijzonders doen. Sterker nog, over een week beginnen we ermee. De Stop 520 Actieweek. Ja, we zijn druk bezig met verzamelen voor de Stop 520. Samen met uh, War Child en Radio Veronica komen wij in actie voor 520 miljoen kinderen die in oorlog leven. We zetten één week uh, lang uit. Vanaf volgende woensdag is dat. Uh, vanuit een groot bed hè, op Utrecht Centraal. Het uh, is nou, een hele week eigenlijk, van 11 tot 15 maart zitten we daar. En die hele week kun je liedjes aandragen waarmee jij positiviteit de wereld in wil sturen. deed ook Leo Boersma. Hij schrijft... Ik leerde dit lied kennen in 1989. Tijdens het vakkenvullen in de supermarkt. Letterlijk blijven bewegen. Ook nu voor mij van belang als lied van hoop en vooruitgang. Want wat het probleem ook is. Blijf niet bij de pakken neerzitten. Maar blijf in beweging. Zowel geestelijk als lichamelijk. Keep on moving. De top 520 aangedragen door Theo Boersma. Deze solter sol keep on moving. Dankjewel Theo daarvoor. Dan kan je ook doen. plaat aandragen. Radio Veronica.nl Zometeen na 9 uur. Een heel uur samengesteld door één bedrijf. De rondje van de zaak komt eraan. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door M-Line. Get ready for greatness. Dit is Radio Veronica. Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. <laughs> Vanaf 4 uur. Veronica. My name is Sherlock Holmes. It's een unusual name. Young Sherlock. Een nieuwe serie van Guy Ritchie. The game I would claim today. Ontdek de oorsprong. Steven. Those days are surely behind me. Van het iconische meesterbrein. That has been...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 Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werken Dit, dit is jouw tijd. Van Landschot Camper Private Banking. Nu bij Jumbo, Arla's Skir. Alle bekers van 450 gram. 1 plus 1 gratis. Kar van Cevitam. Alle blikken van 600 milliliter of knijpflesjes van 48 milliliter. 2 voor 6 euro. En duid voor die prijs. Jumbo.